Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van twee uur. Al net schut met het NOS Journaal. De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten gaat onderzoek doen... naar de beschuldigingen aan het adres van presentator en voormalig advocaat Galit Kasem. Volgens het AD zou hij een ambtenaar hebben omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen. De deken is in de advocatuur degene die toezicht houdt op advocaten... Naast de deken doet ook de dienst die verantwoordelijk is voor de gevangenissen onderzoek naar de zaak. Zelf ontkent Kasem de beschuldiging. Hij is wel gestopt met het presenteren van het programma Galit en Sophie. Israël heeft bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Dat gebeurde vanochtend na de melding van een raketaanval door Hezbollah... op een observatiepost van het Israëlische leger. Op X schrijft het leger dat het een reeks doelen van Hezbollah onder vuur heeft genomen waaronder een lanceerbasis en militaire gebouwen. Israël zegt dat Hezbollah zo'n 40 raketten afvuurde op het noorden van Israël. Hezbollah zelf had het eerder over 62 raketten. De Hollandse energiemaatschappij wordt verdacht van misbruik van het prijsplafond, schrijft de Volkskrant. Bedrijven konden vorig jaar subsidie krijgen als de verlies leden op de levering van stroom en gas. De Hollandse energiemaatschappij zou tarieven kunstmatig hebben verhoogd en daardoor het recht op subsidie hebben verspeeld. Defensie is begonnen met het bouwen van een nooddam in Maastricht. Die is nodig om de originele dam te repareren. De nooddam moet de stroming verminderen... zodat de kapotte dam gerepareerd kan worden. Met stenen moet het gat in de dam uiteindelijk gedicht worden. Die worden met Chinook-helikopters van het leger bij het gat gebracht. Het weer bewolkt met hier en daar soms wat lichte regen. Het is 2 tot 5 graden, maar door de wind voelt het kouder aan... Vanavond kans op wat natte sneeuw komt af naar 3 graden onder 0 in Groningen... tot 2 graden in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file in Noord-Holland en die staat op de A10 Zuid bij Amsterdam...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 En verder natuurlijk ook rond half vijf het beest van de week. Die zit niet bij me thuis, maar we gaan het zien. <laughs> ja, zeker. <laughs> nou, je, weet, je weet het niet, Roy. Uh, nee, hoe? Oké, okay, nou ja, dat gaan we allemaal doen uh, bij uh, Zandvoort op zaterdag. Leuk dat je erbij bent, Roy. Gezellig. Tot vijf uur uh, zijn wij weer uh, hier op de Zandvoortse radio. Live meekijken kan, hè. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg. Tina, een hele middag allemaal. Deze van jullie kennen, deze band waarschijnlijk nog wel van de uh, single Take On Me. Een hele grote hit geweest en uh, deze kwam daar even daarna. Je hoorde, aha, met de Tachi. En dan dus zijn we helemaal aan het begin, zijn wij vergeten Roy. Want uh, we hadden net uh, Zandvoort uit Zandvoort van uh, Mario. Die eindigde heel mooi met een uh, gelukkige nieuwjaarplaats. Ja. En uh, toen dacht ik van ja, dan hoef ik uh, ABBA ook niet meer te draaien. Maar uiteraard wel iedereen een uh, gelukkige 2024 wensen.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 Show me that you understand I like it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 het, het, het is fantastisch. Van harte gefeliciteerd. Ja, nee, natuurlijk. Ja, en dan uh, kan je nog uh, ja, solliciteren bij het Zandvoors uh, Museum, geloof ik. Ja, dan ga ik nog even naar het Zandvoors Museum. En dan ga ik het berichtje. Want uh, Heli Jansen die, uh, gaat uh, helaas stoppen bij het Zandvoors Museum als, het, als de directeur. Uh, Heli stopt uh, na twaalf jaar. En uh, ja, het Zandvoors Museum is uh, op zoek naar een... Uh,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 Hold on, my dum dum, die. die. Op. Doen we de echte bij mij of bij jou? Maakt niet uit, bestel wat Ubers We zien jullie zo weer in Zuid oh, oh, oh, oh. Ik voel mezelf oh, oh, oh, oh. Ben op een level oh, oh, oh, oh. Ik weet waarop je, waarop je wacht je De schat, je wacht. vanavond gaan we hard Ik slaap te komen. Ze hebben het weer mooi voor elkaar. Hè? Deze bank zit als een uh, geweldige nieuwe single. op. Je hoorde 'slaap tekort. Nou, daar hebben wij ook wel eens last van, toch Roy? Slaap <laughs> ja, <tekort>. ja, zeker, <laughs> uh, zeker, zeker. Zeker, maar vanmiddag niet hoor. We blijven nee. gewoon uh, tot vijf uur bij je met uh, Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een goeiemiddag. En leuk dat jullie allemaal luisteren. Zfm-live.nl, kijk je live mee naar ons, uh, een van de andere kanalen.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 ZANG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 En op deze zaterdag is het nog bewolkt en hier en daar valt nog wat lichte regen of motregen. De wind waait uit het noorden en is matig en aan zee vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. En verder is de temperatuur ook een graadje of 6 op dit moment. In de loop van de dag gaat het kwik geleidelijk omlaag en dan voelt het ook kouder aan dan dat het eigenlijk is. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt.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 Een familie modder, woont er in mijn jas Ik laat ze refotten, als een kleuterklas Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag Ze vreden mijn hele jas kapot, omdat de moet toch leven moet Die lieve Charlotte en moddergebas Met een dotter van modder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 I know it from the start Maybe when you broke my heart That I had to call my name And show you that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 Deze uh, zal wel uh, pas, hoor, bij Disco nice. ja, De wel. nieuwe singer van Chesto en Fatboy en All My Life. En voor de wat ouderen die dan op de ijsbaan zijn, deze erachteraan... nou, dan komt het helemaal goed.